1 uur. Ember brandt ze met het NOS-journaal. Verenigde Staten gaan hun trainingsmissie in Oekraïne uitbreiden. Tot nu toe werden alleen Oekraïense reservisten door de Amerikanen getraind. In het najaar krijgen professionele militairen diezelfde training in het westen van Oekraïne. De Amerikaanse vicepresident Biden en de Oekraïnse president Poroshenko zijn het erover eens dat sinds het ingaan van de wapenstilstand in februari deze nog geregeld wordt geschonden door de Russen en pro-Russische separatisten. De nieuwe Amerikaanse training zal zich voornamelijk richten op tactiek en militaire geneeskunde. Turkije heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op doelen van Islamitische staat in Syrië, melden verschillende Turkse media. Dit keer zouden Turkse F-16's dieper het land in zijn gevlogen. Bij de aanvallen van vorige nacht werden alleen doelen langs de grens bestookt. Bij de Turkse bombardementen zijn ook doelen van de Koerdische beweging PKK in Noord-Irak onder vuur genomen. De politieacties in verband met de CAO gaan voorlopig door. Als er geen openingen komen voor verdere onderhandelingen... roepen de bonden alle politiemedewerkers op... om vanaf maandag over een week alleen nog maar noodhulp te bieden. Dat zegt Politiebond ACP na overleg met de andere bonden. KLM schrapt komende dag 30 vluchten vanwege het verwachte slechte weer. Zo hoopt de maatschappij vertragingen te voorkomen. KLM verwacht dat alle avondvluchten gewoon kunnen vertrekken. Ook in de rest van het land wordt rekening gehouden met slecht weer. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden aan de A59 uit... en verschillende evenementen zijn afgelast. Het Rotterdamse zomercarnaval besluit in de ochtend of het feest kan doorgaan. De ANWB waarschuwt automobilisten om komende dag niet met een caravan de weg op te gaan. Langs de kust wordt windkracht 9 verwacht. Het weer vannacht zijn er perioden met regen, soms met een klap onweer. Komen de ochtend afwisselend zon, wolken en buien. Het wordt eerst nog 20 graden. Geleidelijk gaat het dan flink regenen en fors harder waaien. Aan de kust tot een noordwesterstorm. Het koelt dan af tot 14 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit.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 Ghost town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 They know Is a shock you see. He left us to sun. Uh -huh. Uh -huh.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 Messed around.